T. T. T. Tauw T. T. T. T. T. T. T. T. T. Buiten. T. Iets met je werk. T. schat wist ik het maar. Wat is nou vuisttoon? Eh, uh, uh, Carlo. Nara. In zijn achteruit, Een spel in twee delen van Dick Walda. Regie, Ad Nou, mooi. Dan draai je me hier even in. Ja, Nu meteen? Ja, ja. En dan zet u hem bij het pleintje even neer. Ja. Zo, ja. juist. Juist. Prima, prima. H Hier inpakken. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is te gemakkelijk. Nee, nee. Probeert je maar achter die rode Japaner. Ja, ja. Juist, juist. En dan langzaam, langzaam, ja. zo, ja, langs. Mooi. Nou, eerst en achteruit, Eerst en achteruit. Ach, ja. Juist. O, eerst even scherp. Uh, nee, nee, nee, nee. Andere, oh. andere kant op, andere kant op, anders allemaal. Stuur aan de andere kant, laat het draaien. Nou, het gaat niet goed, hoor, ik, ik haal het niet. U haalt het best. Zo, oh. zo, zo. Oh. Mooi. Nou, nou... Nou, het stuur terug. Ja. Juist. Beetje gas. Ja. Mooi zo, mooi zo. Mooi. Op de handen ah, nou. en boter af. Ja. ja. ja. Oeh. Oh. <laughs> ik heb natte handen. U hebt die dag niet meer voor van de zalm. Zodat oh, u maar zo rustig en kalm blijft. Ja. Wilt u uh, misschien even een sigaretje over? Nou, graag. <laughs> Dan ik het raamje even over. Ik heb hem nog nooit kwaad meegemaakt. Nog nooit. Steek je dan nou op. Eh, dank je. wel. Ik ben op een keer op zondag met mijn man wezen rijden. Op, op een stil weggetje bij Zwaneburg. Zo'n stuk waar helemaal geen verkeer is. Ik zat bijna in het prikkeldraad. Mijn man liep helemaal paars aan. Vloeken, er ging tekeer. En toen zei ik, ik doe het nooit meer. Jij kan niet lesgeven. Hij werd nog paarser. Ja, drinkt u misschien, mevrouw van der Zalm? Hoe bedoelt u? Nou, zoals ik het zeg, drinkt u. Het mag geen naam hebben. Nou ja, een sherry dus. Voordat ik in de auto stap, eentje maar. Ja, voor het eten neem ik een bordeltje, ook eentje. Ja, uitsluitend voor de gezelligheid. En dat tussendeur dus helemaal niks. Ach, weet u, als ik wat gedronken heb. Daar hoef ik er niet steeds aan te denken. Van die ellende. Mm -hmm. Aan die dochter. Mm. Heeft u kinderen? Ja, ook een dochter. Getrouwd, twee kinderen. Ik ben grootvader. Fijn voor u, meneer Leijnen. Kijk, toen ze nog punk was, dacht ik... het gaat wel over... haar gebleekt met waterstofperoxide, lege jack aan... gezicht geverfd als een spook... rokjes halverwege tot de deien. Dag, dag, het gaat wel over. Mijn man wilde het eruit slaan, maar ik zei laat nou. Mm -hmm. Hoe meer je er tegenin gaat, hoe erger het wordt. Wat is het voor Ik ben helemaal te beven. De ziekte van Parkinson wel. Hoe, uh, hoe lang gebruikt het al? We zijn er door een toeval achtergekomen. Door die jongen. Wat een stuk ellende. Bijna twee meter lang. Een stuk slappeling. Zo'n vervelende mond. Daar let ik op, hè? Op het moment zijn ogen en zijn mond. Mm -hmm. oh, ik zag het meteen toen ze met hem thuis kwam. Hij heeft aan dat spul geholpen. Heroïne. Nou, we moeten eens proberen, mevrouw Van der Zalm... als u nou de volgende keer weer les hebt... dat u die sherry laat staan. Moet u eens kijken hoe dat scheelt. Denkt u? Nee, ja, ik weet het wel zeker. Als ik wat drink... dan zit het te lekker... net het allemaal wat makkelijker gaat. Of je... je verdriet een beetje wegdrukt. Heeft u nog contact met uw dochter? Ja. Af en toe komt ze thuis. Maar... het is net... hoe zou ik het zeggen... of een ander is geworden. Nou, het enige... wat helpt denk ik, is... dat kind niet af te stoten. Vooral geen ruzie maken. Dat doet mijn man ruzie maken. Heeft de knul helemaal naar kraai geslagen. Maar nou, u kent mijn man, hè? Amateurboxer. Ja, ja, ja. Dus die lange was helemaal geen partij voor hem. Ja, die lange had een cassette recorder van ons verpatst voor een beetje van die smerige troep. Ja, die grote handelaar. Lui met Riante Huizen en Bloemendaal. En aan de Riviera. Die moesten ze pakken. Die moesten ze kiel halen, dat soort. Oh. U maakt me helemaal rustig, meneer Leijenaar. Weet u dat? Het is. Het is misschien een beetje gek om te zeggen. We gaan weer maar... een stukje rijden, maar vrouw van ons al. Nou, denk je nog een uh, lesje of vijf en dan gaan we ze voor u aanvragen. Want je wilt u graag, we rijbewijs, niet meer. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar hoe komt het nou dat ik zo'n fijn gevoel krijg als ik bij u ben? Ja, u luistert tenminste naar me. Bij mij thuis gaan ze er meteen tegenin als ik wat zeg. Ja, ik, ik bedoel, ik ben nog niet uitgesproken of ze weten het al. Ach, mijn man is gek op dat kind. Was een oogappeltje. Je zit nou te janken bij de foto. Ik weet toch alles van me, Van der Zalm. Nou ja, ja, wat zijn gekke dingen, hè? Die gaan buiten jong. Die dochter van me, een kleinkind. Je heb een man getrouwd, een knaaf die in de goedkope antiek zit. Gauw op bekkie, hè, maar dat denk ik bij mezelf. Godman, je hebt toch nooit ergens van nagedacht. Toen heb je je boek gelezen, je loopt maar door. Ik weet eigenlijk niks af van echte antiek. Hij koopt dat spul op van onze groothouse. Ja, ja, maar ik krop het op, heer. Ik krop het op, die onlustgevoelens. Ja, maar, maar u, u heeft uw tuin, hè? En ja. u gaat in het niet kennen. Ja, weekend... ja, ja, als ik die niet had. Maar rozen, mevrouw van der Zalm, wie staat er zo prachtig bij. nee, Leijenaar, zoekt u alstublieft niks achter. Maar ik vind u zo'n schat van een man. Eh, mevrouw van der Zalm, dan gaan we eerst nog een stukje rijden, hè? Even de grote weg op en netjes invoegen. Ja, laten we dat maar doen. Dan nou, stel dat dan maar. Moet jij nog yoghurt? Nee, nee. nee ik neem nog een paar pruimen. Anders gaat het rotten. Het is lekker, hè, dit jaar? Mm -hmm. Ja, het was een... Uh, het was een topjaar. Ik had nooit zo pruimen naar mijn gehad. Neem je ook nog een paar? Ik loop de ene dag pruimen te eten. Van het restant maak ik wel jam. Zullen we vanavond... Even naar de tuin gaan. Zo'n mooie avond. Ja. Maar uh, niet... Uh, nee. nee, niet op de fiets. Hè? Nee, nee, nee. Ik ben een beetje moe. Maar ik zie het. Moe, ach, ik... Ik ben niet, niet echt moe. Dat is wat anders. Nou, komt eigenlijk wel goed uit. De butagastank is uh, leeg. Kunnen we bij oom meteen een volle halen en meenemen? Hoe zie je er dan dat ik moe ben? Ah, ken je toch? Maar ik... ik heb tegen het vaas gezegd dat ik, dat ik wat minder uren wil draaien. Hij zou kijken wat komt. Wat kijken? Maar ja, Die man wil voor zijn vijftigste binnen zijn. Hij werkt er hard in waar ja, toe. Ja, daar heb ik niet veel zin in. Als je dat in die stad nou meemaakt... Haast, haast hebben ze allemaal om niks. Ze vervelen zich thuis te pletteren. Was er eigenlijk nog post? Ja. Hm. Een, uh, een kaart van Gerda en Bart. Hm. En een aanbieding van het tuincentrum. Wanneer komen ze terug? Eind volgende week. Hm. Oh ja. Okay. Mm -hmm. Bretagne. Bretagne. Mooie streek. Draai hem om. G.B. en Bartje. G.B. en Bartje. Zijn handschrift. Korter kon niet. Hartelijk is anders. Nou ja, ze sturen in elk geval een kaart. Dat hoefden ze niet te doen. Geen bartje. je moet die zijn eigen voornaam afkorten. Schijnt in Amerika mode te zijn. Zeg dat is het, je beter maken wat ze daar doen. Die Janis doe maar bouwen. Meer gekke en dingen. En vind je dan nou niet zo hoor. Ik vind het helemaal niet op. Ik zie je toch, je vind je wel. Ja, of of? Nee, dat is helemaal maar niet waar. Oké, oké. We gaan er nou niet over zeuren als ze straks terug zijn. Je weet hoe Gerda is. Die trekt zich de dingen zo aan. Ik kan eerst die kaart niet eens laten zien. Vind jij dan iets zoiets gewoon dan? Als wij nou zouden zouden schrijven, hartelijke groeten van S en I. Dat is nou wel schitterend, hè? We drinken koffie op de tuin. Goed? Gaan we op liever? Nee? Hé? Zal ik even helpen dragen? Nee, nee. Nee, dat kan. Het gaat best zo goed. goed jij de dommering op. Kan ik tenminste in één moeite doorlopen. Ja, voorzichtig. Ja. ja, ja. ja. god eentje even opzij. Ja. Zo. Ik breng hem een keer op zijn plaats. We hebben weer voor een maandje of twee gas. Nee. Huh. Heb je gezien hoe de grisanten erbij staan? Nee, natuurlijk niet. Ik dacht alleen maar hoe... Uh, hoe krijg ik die eens een beetje keurig op zijn plaats? Maar ik ga direct de tuin in. Ja. Nou, ik sluit hem wel aan. Ga ik gelijk koffie zetten. Ja. Je roept wel, hè? Joe. Zo. Zo. Nou, hoe staan jullie erbij, jongens? Huh? Ah, dat ziet er knap uit. Zijn goed rijden. Hele mooie rijden. <laughs> ah, zulke mooie hebben ze niet in Bretagne. <laughs> Dan dus zou deze tros ga eraf omheen naar huis. En deze hier is voor de buurman. Hij heeft ook de vitamine nodig. deze, ik heb er veel te veel, is voor Gerda. Zo. De chrysanthemum. Ach, kijk toch. Daar zit mijn merel. Daar, jongen die ook niet weg te branden ja. mooi nee die chrysanthen moet er nog nodig af moet ieder straks maar even afsnijden ja ja ja ja de hazen zijn weer geweest ja hoor hier gevreten en hier wel ja nou ja toch is dat voor mij mag het Misschien komen we straks nog wel even voor een avondmaaltje. Uh, ja, dit... Dit moet ik... Dit moet ik opbinden. Juist, yes, zo. Dus even zien hoe de kool erbij staat. Simon? Koffie is klaar. Waar heb ik nou die druiven neergelegd? Waar heb ik de... Oh ja, daar. Gewoon een beetje vergeten, toch? Iets van de laatste tijd. We gaan fijn buiten zitten. Ja, ja. Goed eens kijken, dames. Wat ik hier heb. je die koningsdraad. Oh, wat een joekels. Zijn we niet rijk? Weet je, dit stukje grond. Het is goud waard, goud. En de hazen zijn ook weer geweest. Oh. Ja. Wat een fijne avond, hè? Hmm. Moeilijke klantjes vandaag? Wow, oh. gewoon. Ze storten allemaal de nacht bij uit. En als ze uit de auto stappen, denken ze, hè, hè, ben ik opgeknapt rijles en therapie voor één grap. <lacht> ik had die meneer Wolff hier met zijn praatjes. knalde bijna tegen de bestelwagen op. Wow, die man leert er toch nooit. Leemt die honderd lessen. wil absoluut niet luisteren. En dan dat meisje. Kom met ze nog weer. Uh, Lijkt een beetje op Gerda. Ook zo'n prachtige bek met tanden. Ja, ik, weet niet, ik kom er straks wel op. En uh, mevrouw van der Salem Oh ja. ja, die had ik ook nog. Ja. Ja. En dat meisje, weet je ook weer, hè? die heeft nou Van Armoe een woonboot gehuurd. Wilde weg bij die vent. Mag jij nou eens raaien hoeveel centjes ik krijg? Oh geen idee. 600 ballen per maand. Oh. Ja, ja. Een ding? Voor een lekkere woonboot. Ja, ja zeg Ja, en dan mevrouw van der Zalm, hè? voor de dochter, steeds aan de heroïne. En die vader blijft, maar scheld en blijft het Nou tappen. Ja, dat komt dus nooit meer goed. Nee. Nee. Nee, kind. Nee. Eén tranendal. Er stapt weinig geluk bij me in de auto. Het is alsof... Ach, nou ja. Weilen met de kraan open. Die mensen voelen zich machteloos. En die meneer Kerkhoff zegt... Komt er komt in een oorlog. Drie maanden scheepsrecht. We hebben daarna wat twee achter de rug. Zou er echt een oorlog komen? Wil die maar van mij weten? De man is doosbang. En wat zeg jij? Wat zeg ik, meneer Kerrenkoor? Als er nauw oorlog komt, blijft er helemaal niks en iemand over. Eén grote woestenij. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn van de wapenindustrie. Die wil blijven verdienen, nietwaar. Hij zegt, denkt u? Ik zeg, meneer, ik, zeg, ik weet het wel ik. Ja. Zijn we zijn vanavond de enige in ons laantje. Ja, zie je het? Lekker rustig. Hm. Oh. Het is net of je honderd kilometer van de stad af zit. ja, ja. Ja. <laughs> Ik denk dat ik, wat eh, ik in het weekend, dat hoekje daar is omspitten. Ach, dat kan toch nog wel even wachten. Wat nou, gebeurt is gebeurd. Zeg. Dan komt er wat vervelends, als je dat zo zegt, zeg. Nee, helemaal niet. Ja, jawel, jawel. Als je zo begint, zeg. Nou. Het is net of je de Nee, met. hoor. Maar, uh, nou ja, Gerda en Bart vroegen, oh, ja. als ze terug waren... ...of wij dan een avondje kwamen barbecuen. Ze willen ons eens verwennen. Nou, omdat ik op het huis pas en de planten en de poezen doe... Gerda zou ook nog wat voor me meenemen uit Frankrijk. Verwennen. Met barbecue. Rauw vlees vreten in een tuintje waar je op elkaar lip zit, is ja. dus dat verwennen. Nee. Laten we het dan doen voor Gerda. Hè? Ja. En voor Bartje. Ja, ja, we kijken wel. Wat heb je nou tegen barbecueën? Dat niks, helemaal niks. Dat is toch gezellig? En ze willen ons dan natuurlijk wat geven. Jij bent toch net zo? Nee, ik ben niet net zo. Wat een idiote mode, een barbecue. Op een balkonnetje. Of een tuintje van één vierkante meter. Iedereen doet het. Nee. Waarom hebben wij dadelijk nog nooit gedaan? Hier. Nou ja, kijk eens als jij dat nou per se wil. Hè? Ik doe het voor Gerda. Niet voor hem. Kweil, Babbel. Verdomd, ik wou dat, ik wou... Wat... Ik wou dat ik dit mensen begreep. Hoe is nou met God dan mogelijk dat mijn dochter uitgreekt met zo'n slappe twijfel? Oh, kijk eens. Ja. Lieve heerbeestje. Kijk. Kijk op je aan. Ja, ja. Mag je een wens doen? Ik zie. Ja, wens ben ik thuis voor dat soort dingen. Het is maar voor een paar uurtjes de barbecue. We kijken wel als we mensen weer veilig thuis zijn. Ja. Oh, ja. Als het mij verinneren dat ik in het weekend bij even bij Tromp langs ga... ...ik moet wat koemis van hem hebben. Ja, goed. Je mag het wel een beetje harder, hoor, meneer Wolf. Geef maar rustig een beetje meer gas. Heeft u dat wacht niet gezien? Ja, daarom juist voorrangsweg. Dat, dat, dat oranje ding, Dus toch geen voorrangsweg? Ja zeker ja, ja, zeker. ja, weet u het zeker? U dacht... Uh... Nou, stop. Nadring voorrangsweg. Nee, nee, nee, nee. We rijden nu echt op een voorrangsweg, hoor. Zeg, dus geef nou een beetje meer gas... Wat heeft u vroeger eh, eigenlijk gedaan, voordat u instructeur werd? Oh, toen heb ik gevaren. Tot een jaar of vijf na mijn huwelijk. En toen ben ik later in de chromofoonplatenhandel gegaan. Een chromofoonplatenhandel? Ja. Het is niks waard. Niks. Zo, gaan we linksaf. Juist. Sorteert u nou maar voor? Ja, nou toch niet. Wel, meneer Wolff. Nou, wel. Sorteert u nou maar voor? Even in het kijken. Ja. Zo, ja. juist. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Dan kunt u nu naar links. Naar links. Uitstekend. Ja. Nee, dan de bondhandel. Bond, dat houdt zijn waarde. Zit ook een aardige winst op. Ah, ik ben ook ongeschikt voor elke vorm van handel, hoor. Mijn schoonzoon die heeft het helemaal in zijn vingers zitten. Wat doet hij? Antiek. Huh, nou oh ja, antiek, antiek, wat er tegenwoordig dan voor doorgaat, hè. Links aanhouden. Ja, ja. Beetje ruime bocht, meneer Wolf. Kijk hem uit, je reed die dame met het kindje aan. Maar ik had het wel gezien. Als je nou eens met te praat en het beter op de weg zet, meneer Wolf, U maakt fout op fout zeg. Nou, ik had dat mens gezien. Meneer Wolf, als ik dat stuur niet had ondergooid, had dat er bovenop gezeten. Kom dat toch zeg. Kiek ja. is ook niks, niks. Nee, dan uh, bont. Bond. Bond, ja, ja. ja. Zo. Nou stoppen we verder bij nummer 84. Kijk ja. een klantje oppikken? Terug, meneer Wolf, terug. Schakelen. U rijdt in de veldvogel versnelling. Ja, maar dat kan deze auto toch hebben? Ja, rijdt u dan maar doen. Doe dan maar. Doe dan maar op. Zo. In zijn ja. één. Eens zijn één. Ja. Fijn zo. Prima. Dat kost, uh, nou omgerekend dan even, uh -huh. niet meer dan 60 gulden. 60 gulden en dan heb je voor drie personen... Nou, zeg maar dan... twee personen, die kleine eet vogelhapjes. Okay, goed, goed, twee personen dan. Dan ben je hier kwijt een beetje voorgelegd aan een glaasje wijn. Ja, ja. Zeg, uh... En de hotels ook. Kijk, je moet wel even van de grote weg af natuurlijk. Je moet het dorp in. Ja, en je talen, hè? Talen, dat is belangrijk. Ja, Bart kan goed babbelen op zijn Frans. Ik kom niet verder dan uh, bonjour, bonsoir, merci, nou, maar Bart... Kijk, je moet doen zoals in het gewone leven gaat. Pak de mensen in, maar geef ze toch de illusie dat zij de baas blijven. <laughs> ja, zo gaat het toch? Ja, onze psycholoog aan het woord. Zeg over dat barbecue. Nou, we bleven nergens langer dan een dag of twee. Dan had ik het wel bekeken. En dan gingen we weer verder. Ja, dat hoeft er dus niet van mij, dat jakkeren. Zeg maar Bart, die heeft geen rust, die ze komt. Wat wou je zeggen, mam, over dat uh, barbecue? Nou, kijk, uh, je vader. Uh, Hoe is het eigenlijk met hem? Oh, prima, prima. Ja, laatste tijd een beetje moe. Ach, hij maakte veel uren. Op het ogenblik zijn twee collega's ziek. En hij kan zo moeilijk. Ja, lezen. we wilden het volgende week zaterdag doen. Dan nodig ik ook wat mensen van de zaak uit. En dan zijn de dia's ook klaar. Ja, kijk, uh, je vader ziet het eigenlijk niet zo zitten hoor. We kunnen toch bijvoorbeeld ook gewoon bij jullie komen eten? Nou, ze, Barbecue is toch eten? Wat krijgen we niet? nou? Ja, zeg. ja maar man bedoelt. Het is zo hartstikke geinig. Zo buiten. Brandende lampionnetjes. En dan heb ik ook de speeldoos weer terug. Die wil de vader toch zo graag horen? Nee, dat barbecue gaat gewoon door. Dat moet je allerwijs doen. Zeg. Nou ja, dan bellen we dan nog wel. Uh, ja, mam. En dan nog wat. Uh. Zeg jij het maar, Bart. Ja, moet ik het weer zeggen. Het was jouw idee. Nou, nou, nou, nou, mijn idee. Het komt mensen mens aanwaaien. Dan mag je het niet laten liggen. Zo'n kans. Jullie gaan zeker verhuizen. En de zaak dan? Hoe weet jij dat, man? Oh, dat is niet. Kom kwam ineens bij me We kunnen in een zeer chique zaak. Vlakbij de lijnbaan. Mooiste punt van Rotterdam. Kijk. Weet je wat het met Amsterdammers is? Die zitten al vol met antiek. Die hebben alles al. Maar. Die Rotterdammers. Die Brabanders. Dat is een heel ander publiek. Dat schijnigen. En koopziek, want ze hebben geld. Nee. Nee, die werken. En hard, hoor. Amsterdammers. Die zijn allemaal bezig met het versieren van een of andere uitkering, noem ze maar op. De een na de ander duikt in de... de, de, de, de, de W.A.O., de, de, de W.W., de Buf. Be, de sussen met zo'n regeling. Nou, ja, minder geld dus. Wel een endweg, Rotterdam. Nou, een uurtje rijden. Hmm. Nou, fijn voor jullie. En die zaak op de centuurbaan dan? Nou, ook aan. Ga uitbreiden. Dat meisje dat er nou in staat, dat doet het leuk. Ga zorgen voor mooie handel. En gaan we volgens die twee zakken bevoorraden. Heel Schotland zit nog vol met oude boerenkasten. <lacht> Voordat Schotland leeg is, zijn we honderd jaar verder. Hè? <lacht> Wanneer komt vader thuis? Nee, ik weet niet. We zouden eerst nog naar de tuin. Maar, uh, dan moet hij de hele avond rijden. Maar we mogen wel uitkijken. Hoezo? Nou, hij is op een kritieke leeftijd. Zijn hart is prima. Kan niet beter, heeft de dokter gezegd. Dus dat avondje barbecue is afgesproken. Is toch leuk voordat we weggaan? Gaan jullie dan al zo gauw weg? Uh, we hebben met ingang van de volgende maand die zaak in Rotterdam gehuurd. Dus alles is al in kannen en kruiken? Zo'n beetje wel, ja. Eerst heeft ze een douche genomen. Ik had allemaal lekker schone kleren klaargelegd. En toen heb ik de haar geveund. En toen zei ze plotseling, ik blijf eraf... Ik blijf er voor goed af. Zo. Fijn hè? Ja, ja dat is zeker fijn. En zomer ineens? Ja. Een vriend van de. Ja, ni niet die lange jongen hoor. Die zit nou in de kliniek. Gelukkig voor die jongen. Maar zij wilde er helemaal alleen zelf vanaf komen. En het is al drie dagen gelukt. Ja. Dat is een mooi beginnetje zeg. Ja. We gaan hier draaien, mevrouw van der Hoog. Oh, hier draaien, ja. Ja, prima. prima. En, en ik heb geen slok meer gedronken. Trouwens, meteen niet meer nadat u zei. En daarom heb ik dit voor u. Oh, oh, oh. handen sturen, allemaal zo. Nee, nee, nee. U mag niet met één hand sturen. Nee, nou, nee. Ja, ik, ik weet niet of u het gek vindt. Maar ik bedoel, u, u moet er niks achter zoeken hoor. Het is gewoon een aardigheidje voor u. Zal ik het pakken? Ja, ja, ja goed. Oh ja. U, u ziet het zo in ja, ja, dat ja, gele papiertje. Geel, dat, ja. je dat je mijn tas maar wijder open. Ziet u het? Ja, ik heb het al. Ja, ja, ja. Nou, laat die maar even stoppen dan. Ja, bij dat wel. Ja, uitstekend. Ja, ga even stukje door. Zo. Mooi. Wat, Wat betekent dat bord daar, mevrouw Van de Zalm? Eh. Doodlopende weg. Prima. Elke dag een beetje theorie, hè? Dat is dat. Nou, zet hem hier maar even neer. Juist. Prima, prima, prima, prima. Nou, nou, u weet dat het vandaag, mevrouw Van der Zalm ik, ik wou je zo, zo graag iets ja. geven. U, u vindt het toch niet gek, hè? Of wel? Nee nee, nee, nee. Nou, ik, ik zet de motor nog af, hè? Zet hem op de handtrap. Haha. Ja, kijk eens even wel. Nog een zes of vijf minuten heb je helemaal niet meer nodig. Hm? Ach, ik zal u wel missen. Ik bedoel, uh, u, u maakt me zo rustig. Ik weet niet wat het is. Ik, ik, ik kan het niet goed uitleggen. Nou, nou, ik maak, ik maak die nou zo op? Ja, open. dat is goed. Nou, de wilde tuin. Heeft u dat? Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Zeg het, dit is pas uit. Kijk maar krijg ik dat van uw cadeau? Dat is toch veel te gek. Dat is toch een hartstikke duur boek, zegt? Ja, natuurlijk maar, ben ik gek. Blij toe. Wat prachtig, wat prachtig, wat prachtig, wat prachtig. Wat een schitterende foto's. Oh, wat mooi. Oh, kijk, oh, kijk eens even hier, zeg. De tovergazelijn. Wat een pracht van een tekening. Nou, nou. Prachtig, prachtig. Kom hier, Kijk, die zoen van me. <lacht> <lacht> nou, ongelooflijk, u bent dan de eerste klant die ik zoen. Twaalf jaar in de les geef ik. Gelooft u me? Bent u er blij mee? Maar merkt u dat dan niet? Ja. ja. <lacht> zeg, kom, we gaan een stukje rijden, zeg. Je mag mij helemaal vanwege. <lacht> ja, ik zie het. <lacht> Oké, okay, nou start dan maar. <lacht> Ja, ja, ze is, is dolblij dat, dat die dochter weer thuis is. Dat meisje... Ja, heroïne. Ik hoop maar dat ze het redt. Wat is er met je, Simon? Niks, hoezo? Ben je moe soms? Moe wel, ja. Maar verder niks. Nou, ga je hier fijn zitten. Geen televisie, hè? Uh, nee. Nee, geen televisie. Ik weet het allemaal wel. Goh, Wat een prachtboek, hè? Jee. Dat is net wat voor ons. We kunnen die hoek achter het huisje... best een beetje wild laten groeien. Ja, dat was ik ook van plan, ja. Zal ik nog wat eten maken? Nee, nee, nee. Ik hoef niet. Nee, nee. Ik... Eh, ik pak van drinken. Gerda en Bart zijn geweest... Oh, Ja, hoe is het met de kleine? Lekker. Bruin. Nou, ja. ah, ze hebben het heel fijn gehad. Ja. Ik denk dat ik... Uh, dat ik het ga liggen. Voel je niet goed, Simon? Jawel. Een heel gek gevoel in mijn, in mijn hoofd. Het, het... trekt hier zo. Hai. Hier, hier, hier. Linkerhelft van mijn gezicht. Hier zo. Hier zo. Het is... Het is net... Ja, het is net of er... Of er iets van iets Ik bel de dokter. Nee. Geen dokter. Nee, het gaat... Het gaat zo wel weer nee, over. ik bel wel een dokter. Je kan er niet vlug genoeg bij zijn. Nee... Het trekt de prik, het prik ik, mijn mm. rechter van. U? Ja, meneer Leijna ligt hier nu vier dagen. Heeft C.V.A. een cerebrovasculair accident. Heeft afasie van Broca motorische afasie. Uh, vragen? Nee. Geen vragen. Verder trad bij meneer Leijna de hemiplegie op. Halfzijdige verlamming. En dat ziet u hier. de rechterarm. Het rechterdeel van het gezicht is iets omlaag gezakt. Is van tijdelijke aard. Ik denk nog een dag of drie, vier. De apraxie, eh, Meneer Leijnaar, hè? Meneer Leijnaar, steekt u even uw tong uit. Hm? Uw tong. Ja. Ziet u? Meneer Leijnaar verstaat me wel, maar hij is niet in staat om de handelingen uit te voeren. Eh, Meneer Leijlaar, kunt u blazen? Zo. Probeert u eens, blaast u eens? Juist. Ja. Nou, u ziet het, het lukt niet. Hebben we dat? Ja, nee, nee. Goed. Apraxie, zijn handelen is gestoord. Echt? Ook tijdelijk. Uh, hier ligt meneer. Thomas. Meneer Thomas is hier al langer. Hij heeft een sensorische afasie. Ook wel de afasie van Wernicke genoemd. Meneer Thomas, zegt u eens wat. Korrel. Hmm. Zegt u nog eens wat? Uh, vertelt u eens hoe u het hier vindt? Korrel. Horendiebel. Horendiebel. Korrel. Hmm. Ja. drang, drang Drangenbe... Dra Drangebucht. Moedzuring. Moedzuring. Kol. Nee, dank u, dank u. U uh, hoort het, zijn spraak is redelijk, maar hij heeft een slecht taalbegrip. Een hele andere vorm van aviciel dan meneer Leijena hiernaast. Goed, dan gaan we nu even verder en dan gaan wij... Ik eh, probeer het altijd als volgt uit te leggen. Stelt u zich voor, u komt zonder dat u het weet in China terecht. U kent geen Chinees, u kunt die mensen niet begrijpen en u kunt niet lezen wat ze opschrijven. En wat u opschrijft, dat kunnen zij niet lezen. Dus met andere woorden, u begrijpt elkaar niet, u bent niet in staat... ...die Chinezen uit te leggen wat u wilt. Maar <kijnt> mijn man is niet in China. <laughs> Uw man heeft afasie, mevrouw. Afasie. Wat is dat, dokter? Leg het maar alsjeblieft uit. Is mijn man gek geworden? Ze zeggen dat hij een beroerte heeft gehad en nee, dat... Mevrouw Ik... Micholeenaar, om te beginnen moet u kalm blijven. Van u hangt zeer veel af. Maar wordt hij beter? En, en hoe moet het nou met de tuin? Ja, we hebben een volkstuin, ziet u. Hij zegt maar niks. Niks. Ik... Ik, ik heb de hele week nog geen oog gedaan. U, uh, u moet goed luisteren, mevrouw Leijnaar. U brengt dit recept straks naar de apotheek. Op mijn eigen apotheek. Ja. En u neemt vanaf twee van die pilletjes in. U wordt er niet suffig van, alleen maar wat ontspannen. Hè? Ik zal nu proberen uit te leggen wat er gaande is. Later zal de logopediste... Wat zijn dat nou allemaal voor woorden? Afasie, logo, logo... Ja, een logopediste, dat is iemand die uw man weer leert spreken. Heeft hij zijn verstand verloren, dokter? Alsjeblieft, speel open kaart met me. Daarmee helpt u me veel meer. Dat voorbeeld van China, zegt u dat niet? Ja, ik, ik weet niet wat dat met Simon te maken heeft. Alles, alles loopt bij mij door elkaar op de ogenblik. Hij, hij was zo goed gezond. Mm -hmm. Pas nog zijn bloeddruk laten nakijken. Nou ja, een klein beetje aan de hoge kant... En we hebben het zo fijn op de dat tuin. Is even goed luisteren, Helena. Ik heb helaas nog maar een paar minuten voor u... want dan moet ik weg naar mijn andere ziekenhuis. De hersenen van uw man zijn voor een klein deel beschadigd. U en ik hebben alle twee wel eens dat we niet op een woord kunnen komen... of een naam en dan zeg je... Het ligt op het puntje van mijn tong. Precies. Op dat moment weigeren onze hersenen, onze computer als het ware... die naam of dat woord door te zijn. Ja. Kijk, bij uw man is dat hele zijn toestel, die computer van slag. Alsof het allemaal door elkaar is gegooid. Zoals een grote legpuzzel door elkaar kan liggen. Hij kan niet meer gewoon spreken, lezen en schrijven... maar ook niet begrijpen wat een ander zegt. Hij komt niet meer uit zijn woorden. Maar, maar is, hij, uh, is hij niet geestelijk gestorven? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, wij gaan er van alles aan doen. En aan zijn gezicht dan? <hums> Je hebt zo'n vreemd gezicht gekregen, dokter. Uw man is tijdelijk verlamd. Een hersenbloeding kan allerlei gevolgen hebben. Een van die gevolgen is verlamming. Maar we gaan er echt van alles aan doen om uw man te helpen. Hij krijgt straks ergotherapie, fysiotherapie. Hij gaat naar de dagbehandeling voor de afasiepatiënten. Overal zijn mensen met alle geduld van de wordt wereld... Wordt hij weer de ouder? Um, kwart voor vier. Ja, ik moet nu echt weg, mevrouw Leijenaar. Uh, natuurlijk wordt uw man niet meer helemaal de oude, maar... Hij kan wel weer bijna de oude worden, Met uw hulp en met onze hulp. Maar we moeten vooral geduld hebben. Ja. Ik vind het heel erg dat ik nu weg moet. Maar u weet hoe druk het is in de stad. Ja, Brengt u in ieder geval dat receptje even weg. En neemt ja. u die twee dan in. Hè? En dan spreken wij elkaar nog. Ja, ja want ik, ik, ik wou u nog vragen. Ja, ja. Um, nou. uh, hoe, hoe moet dat nou met de tuin? Ja, wij houden contact, mevrouw Lena. Ja. U spreekt met Wolf. Ik ben een van de cliënten van uw man. Ja, u heeft vorige week toch ook gebeld? Ja, ja, dat klopt. En toen zei u dat de rijschool wil zo bellen, maar ik heb nog steeds niks gehoord. En dat vind ik geen stijl, hoor. Nee, nee, want ik wil zo langzamerhand wel weer eens rijden. Ja, je verleert dat zo gauw, hè, zonder praktijk. Ja, bent u de nog voor verlener? Jazeker. Dus ik vind het geen snel van u en van de reisschool. Ik wil een andere instructeur 787842. Ja, anders is het toch zonde van al die lessen. 787842, dag meneer. Rotzak, zeldzame rotzak. Niet vragen hoe het met Simon is. Nee, vorige keer niet. Nou, niet alleen maar zeuren, zeuren, zeuren. Oh, Simon moet wat te leien gehad hebben. Ik had zo'n man gewoon de auto uitgesodemieten. Leinaar. Ja, mevrouw, u moet niet denken dat u met mij de kachoran aanmaken, hoor. Ik begrijp heel goed dat uw man de boel niet kan regelen. Die ligt in het ziekenhuis. Ik heb vorig jaar ook in het ziekenhuis gelegen met mijn hulp, maar. 787842. Ja, ik wil dat u een andere instructeur voor me regelt. U bent toch zo bij de hand, meneer Wolf? En u kan toch alles regelen? Doet u mij een lol? Belt u eventjes de rijschool op. Het nummer heeft u inmiddels zeker wel genoteerd. 787824. Nee, 4242. -42, 42. Dag, meneer Wolf. En het beste met uw lessen, hoor. Dag zuster. Ik, uh, ik zou nog graag uh, even met de specialist willen praten. Met dokter Verschoor. Dat kan altijd. Dat spreekt vanzelf. Maar dokter Verschoor is even tussenuit. uit. Oh. Korte vakantie ziet u. En uh, wanneer komt hij weer terug? Begin volgende week is de dokter er weer. Ja. Het gaat goed met uw man hè? Vindt u? Ja, ik ga nou naar hem toe. Ja, die verlamming in de arm is praktisch over. Mm -hmm. Hij krijgt elke dag fysiotherapie. Nou, dat doet hem goed. Ja. U bent wel met hem bezig, hè? Tuurlijk. Nog een dag of elf, twaalf, dan mag een man het ziekenhuis uit. Dan al? En, en hoe moet dat dan, uh, nou ja, met, met praten en zo? Ja, want dat gaat nog niet. En uh, elkaar begrijpen, hoe moet dat dan? Maar daarover heeft u toch al een paar keer gehad met dokter Verschoor? Hè? Het is een heel langzaam en ingewikkeld proces. Ja. Dus hij kan in ieder geval wel zijn, alle twee zijn handen weer gebruiken, denkt u? Ja, we hebben een volkstuin, ziet u. Goh, zalig voor u. Maar uh, daarover kunt u toch het beste met de dokter praten. U maakt van tevoren even een afspraak. Hij heeft altijd tijd voor u. Fijn. Dank u wel. Nou, dan uh, ga ik nou maar naar mijn man toe. Zusten. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Ja, ja. Dat is iemand. Hoe gaat het vandaag? Ja. Peter. Ja, lang. Lang. Langer, beter. Lang, ja. La. Later, ja. He? Later gaat het beter. Ja. Kom. Kom. Koch. Ko. Nee, ik heb Levervorst meegebracht. Die je zo lekker vindt. Van Slager van West. Ik moest je de groeten doen. En iedereen belt op. Ook oh, Gerda en Bart komen morgen. Vind je dat goed? Tras. Tras. Goed? Ja? Gerda en Bart? De vreemdste woorden komen eruit. Je weet niet wat je hoort. Wat heeft hij dan? Hij heeft de behoerte gehad. Kwaar ben je, zeg. Als je gaat lachen, wordt hij kwaad. Komt het schuim op zijn mond? Ja, waarom zou je nou lachen? Nou, niet in nou alle woorden van Is hij dan malende? Nou, ik weet niet. Het is natuurlijk een soort van gekte. Tragisch voor zo'n vrouw, hè? Ja. Tragisch. Ben jij heel wat beter af met je trommelstokvingers, niet dan? Nou, nee, ik zou springen. Aan de hoogste etage is ik dat dan. Nou, ah, dat zeg je bij alles. Dat zeg je bij kader. dat zeg je bij... Nee, het nou... Ja, toch zou ik springen. Hoe heet het dan wat hij heeft? Behoorde. Nee, nee, nee. Dan ben je verlamd. Nou, dat is hij ook. Of vast die, zijn arm en zijn been. En zijn gezicht. Ding heeft helemaal geschreven. Ja, maar dat trekt nog aardig bij. Mm -hmm. Ja, de zus heeft wel gezicht, die kan er niet op komen. stukje, stukje leven Ta, Ja. ta, Ja. Je zegt ja, Simon. Voor de eerste keer, ja. Zie je nou wel? Je gaat vooruit. Hier. Proef maar. Hap. Zo. Lekker? Ik neem ook een stukje. Ik heb nog niks gegeten. Ik heb geen trek in eentje. Taal. Nog. Tuil. Tuil. nok Vuistoon. Vuistoon. Vuistoon. Vuistoon. Buiten. nok Buiten, hè? Iets met je werk. Vuistoon. Tuil. Naar. Oh, schat. schat. Wist ik het maar. Wat is nou tuil nog? Wat is nou vuistoon? De tuil. De Naar. Naart. De naartoe. Ik? Ja. Oh, onze, onze volkstuin? Ja? Ja, de tuin, tuin, nog. Vuist, uh, nee, nee. toon, vuist. Volkstuin, volkstuin, volkstuin. Yes. Langzaam, Va het, langzaam. Dan kan je natuurlijk weer. Ja, nee. vuil, nee. nee. oh. Toon. <slaan> Ik, uh, ik heb de parasol binnengezet. Ik ben twee keer geweest. Ik. Geweest. Peerboom. Oh, mooi. Ik bedoel. Zie je nou wel, dan ga ik ook al zo raar praten. Ik bedoel, een Nee, nou even wachten, Simon. Ik ben van de week twee keer naar de tuin geweest. En de perenboom, die staat er zo mooi bij. Ja, ik heb foto's gemaakt. Die zijn de volgende week klaar. Breng ik ze mee. Ot, ot, ot. ot Fo foto's. Ot, ot, ot. Foto's. Foto's met de F. Zeg dat F? Oh, oh. Oh. Oh. Ik, eh, ik, ik krijg van mevrouw Bout een toverhazelaar. Is lief hè? Een winterbloeiende heester. Moeilijk woord is dat, hè? Toverhazelaar. Die wou je toch hebben? Ja, ik wou je verrassen, maar ik, ik kan het niet voor me houden. Nee, nee, zeg het maar niet na, hoor. Toverhazelaar. Dus niet zeggen, niet zeggen. Dat is veel te moeilijk. Ka, ka, ka, ka, ka. Kastje? kastje. Ik, ik moet in je kastje kijken. Ka, ka. Een kaart. Oh, oh, weer een nieuwe kaart. Ah, maar niet ophangen hè. In het laadje bewaren. Oh, weer van mevrouw van der Zalm. Ja, ze heeft mij al een paar keer opgebeld. Vind ik een lief mens. Ja, K. Ik heb ook een schone pyjama meegenomen. Die leg ik in het andere kastje als ik straks wegga. Dames en heren, het spijt me. Het is dus klaar. U je ah, is het nemen Ja. ja. Hoezo vooruitgang? Nou ja, als je de eerste week reken met die verlamming en zo... De dokter heeft gezegd dat het heel goed ja, gaat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. tuilmok, vijf toon, volkstuin. Maar hoe moet het dan als papa thuis komt, man? Nou, oh, we redden ons best. Hij gaat een paar keer per week naar het afasiecentrum. Weet je wat ze daar doen? Spelletjes. Kleien riet. Moet die mandjes vlechten. Werk voor Hoe weet je dat we allemaal zo precies scharlaar? Oh ja, hoor ja, hoor ja. We zijn weer zover. Ik vind jou wreed. Zo praat je niet over Simon. Dat wil ik absoluut niet hebben. Nou moet u luisteren, maar u moet zich bij de realiteit neerleggen. Het heeft geen enkele zin je kop in het zand te steken. Als hij thuis komt, dan kan hij niks meer. Hij weet niet eens wat een. wat, wat, wat een, wat een theeleteltje is. Dat weet hij wel. Hij kan het alleen niet zeggen. Ben jij dan nog even buiten, hè? Heb ik erover gelezen? of jij... alsjeblieft, laten we het over wat anders hebben. Wanneer gaan jullie naar Rotterdam? Uh, nog anderhalve week. Dus het gaat door. Maar moet u goed luisteren, Ma? Om u een lol te doen heb ik een reis naar Schotland afgezegd. Ik heb een hele mand huur voor joker betaald daar in Rotterdam. En verder ik. Hoeveel krijg je van me? Daar gaat het niet om. Jij denkt in geld, je vreet, geld, je poepgeld. Nou, Maal, oh, ik stap ook, nou. zeggen. Ik heb geen zin om naar dit soort, dit soort, dit soort primitieve domme gootsteenpaardjes te luisteren. Mijn schoonvader is een wrak. En dat blijft hij. Invalide. Niks meer, niks minder. Een sukkelaar. En dat zijn de feiten. En dan mag u best roepen dat ik breed ben. Hè? Maar het is veel breder om net te doen als wie gek bent. Van Simon, oh wel nee zeg. Er is niks aan de hand. Hij kan geen telefoongesprek voeren. Geen brood kopen. Hij kan niks meer zonder zijn vrouw. We, we gaan weg. We komen wel een ander keertje terug. Lijken we vooral omdat de, de zenuw hebben van die rotziekte. Ga ah, maar nou ja. Anders zeggen we nog meer domme dingen tegen elkaar. Dat is al gauw, hè? Nou. Nou, ik heb een hoop steun aan mijn dochter en haar man. Woont uw dochter hier in de buurt? Ja. Oh, ik zie haar zeker eens in de week. En ze zitten in het antiek. Dan dus zijn ze dus veel van huis en dan pas ik op de kleine. Ik ga nou twee keer per dag naar Simon toe. Hm. Simon? Ik heb niet geweten dat uw man Simon heette. Ja, ik zei altijd meneer Leijenaar. <laughs> nou, hij heeft wel over u verteld. Hm. Goeie dingen toch, hoop ik? Ja hoor. Nee, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee... Hij zal nooit rottelen. Nooit. Nee. Misschien dat hij het daardoor wel heeft gekregen. Omdat hij de dingen opklopt. Ja, hij vertelde wel hoor. Maar eh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je, je hebt van die mensen die zo, zo echt gemeen kunnen babbelen over een mm. ander. Nee, dat deed hij nooit. Terwijl ik weet oh, dat hij in de auto allerhande volk kreeg. Er zijn etters bij. Oh, Zekere meneer Wolf. Mm. Ja, ken ik, ken oh. ik. De man haalt hem wel eens op met die meneer Wolf in de oh, die man die kan zeuren, zeuren. Nou, ik snap niet dat Simon er zo rustig onder bleef. Hmm. Ja, dat, dat vond ik ook. Ja, hij was zo rustig, een man. Ja. Gek, hè? Je gaat denken, hoe kan dat nou? Ineens die ziekte. Ja, dat komt ook niet zo vaak voor. Hmm. De afasie. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, ik ook niet. Toen die dokter het vertelde, toen dacht ik, dat woord dat moet ik goed onthouden. Want als ik buiten sta, dan ben ik het weer kwijt van de zenuwen. Ah, je moet dan zoveel dingen tegelijk denken. Ja. Hè? Nou, dat, dat, dat heeft Simon dus nou ook, hè. Die is alles kwijt. Alles ligt bij hem in zijn hoofd door de war. Ja, maar, maar hij praat nog toch alweer een beetje? Ja, ja, een beetje. Ja. Maar hij is opstandig, hoor. Driftig. Gauw kwaad. Hmm. Hij, uh, Hij... Hij had het over zijn, eh... Uh, zijn Ampa. <lacht> nou, en dat begreep ik niet direct. En ik vroeg aan hem... Wijs het dan aan, maar dat kon ik niet. Ampa, dat, eh... Uh, Ampa, dat is zijn pyjama. <lacht> Ampa, pyjama. Ja. <lacht> Het lijkt me heel moeilijk voor u. Ja. Uh, Hoe -ho is het met uw dochter? Ja, dan kan ik dat aan Simon vertellen. Ze is gelukkig nog thuis. Maar ik hoop toch zo dat ze het redt. Hè? Dat ze van die rotzooi kan afblijven. Het is moeilijk hoor. Ze krijgt nu methadon van de huisarts. Ik heb zo weinig vat op ze ook net alsof je een andere taal spreekt of het, of het niet overkomt. Die dokter die zei, denkt u zich nou eens in dat u in China terechtkomt en u spreekt en verstaat geen woord Chinees. Nou, zo is het met Simon, begrijpt u? Hmm. Ik laat mijn dochter helemaal dreigen eigen gangetje gaan. Maar ze zit, of, of liever, ze zat op de Rietvot Academie. Gelukkig tekent ze nou weer een beetje. Hmm. Heeft ze maanden niet gedaan. Ik ja. ben blij met alles, hè. Maar ik moet niet te vroeg juichen. Killen en soepen? Ja, ja, ja. Killen kee, kee, en soepen. Killen. Je, je, je hebt hier soep gehad? Niet. Killen en soepen. Morgen fijn huis, Simon. Morgen. Mevrouw van der Salem is ook nog geweest. En hebben we weer andere klanten opgebeld. Ik heb het allemaal opgeschreven. Kom, hè, nou heb ik het briefje vergeten. Kelen. Kelen. Soepen. Ja, kan, kan je dat niet aanwijzen? Kelen. Soepen. O, Simon, ik doe zo mijn best om het te raden. Morgen. Simon. Morgen. Kelen. Soepen. Ja? Ja. Morgen. Ja, ja. keer. Ja. Kleren en. Kleren? Kleren Kleren en schoenen, ja. Simon? Ja? Ja. Ik versta je, Simon? Kleren en. Soepen. Kleren en schoenen. Morgen neem ik je kleren en je schoenen mee. Ja. Een taxi heb ik al besteld. Dat blauwe overhemd dat je zo goed staat. En dat trek je dan aan. En dan gaan wij samen naar huis. U even naar deze boodschap. Momenteel nemen wij... wegens overstelvende drukte... de telefoon niet aan. Maar als u even duidelijk... uw naam en telefoonnummer inspreekt, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Mag ik u bijvoorbeeld danken voor uw moeite? U kunt spreken naar de pieptoon. Uh, uh, ja, met je moeder Gerda. Wat is dat nou weer voor nieuws, dat antwoordapparaat? Hey, jeetje, ik word er helemaal zenuwachtig van. Uh, wat ik zeggen wou... Ik kom morgen thuis en nou hoop ik wel dat jullie naar Amsterdam komen, hè? Misschien kunnen jullie zo om een uur of half... Nou ja, zeg. Gaat dat ding in gesprek? de drukte. Oh, de nare man eigenlijk, die Bart. En Simon heeft het altijd al geroepen. Denk ik nogmaals, Bel. Wel. Legt u niet onmiddellijk de hoorn neer, maar luistert u even naar deze boodschap. Momenteel nemen wij, ja, ja, ja. wegens overstelvende drukte, de telefoon niet aan. Ja, dat weet ik allemaal al. Maar als u even duidelijk nou, uw naam met die en telefoonnummer inspreekt, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Mag ik u bijvoorbeeld danken voor uw moeite? U kunt spreken naar de pieptoon. Uh, daar ben ik weer, Gerda. Uh, ik hoop dat je mijn telefoonnummer nog weet. <laughs> nee, Dit is een grapje, hoor. Ik ben op van de zenuwen. Zeg, eh, bel je me eventjes of jullie in elk geval... Eh, in elk geval jij, hè? Morgen komen. Ik heb al een week niks meer van je gehoord. Is, is alles goed, hè? Met papa... Eh... Nou, ja, hoor. Nou, alweer in gesprek. Nou, even kijken. Wie moet ik nou nog meer bellen? Uh... Nee, niemand. Iedereen gehad. Uh... Zijn kleren, zijn regenjas, nou ja, hoeft eigenlijk niet. Hij stapt zo in de auto. Ja, maar als het nou regent, nee, toch maar meenemen. Zo. Kijk, en deze zijn uit de tuin. En die van alle bewoners van de extra la. prachtig hè. En die, ja, ik heb ze bij elkaar neergezet, zo. Dat blauw waar je het over houdt. Bochtkloor. Bochtblauw. Bocht bocht korenblauw, korenblauw, ja. En dan hier, dat bloemstukje van mevrouw van der Zalm. En hier, van de buurtjes. En die fruitmand is van de rijschool. Samen met dit boek, hè. Nou, niemand is je vergeten. Oh, dat zijn Gerda en Bart. Helemaal uit Rotterdam. Fijn. Rot-op. Rotterdam. Rot-op. Op, op. Ga, nou, ga hier nou lekker zitten, lieverd. Hè? Even open doen. krenten. Hij wil de tuin wegdoen. Ja, dacht maar. Hm? De tuin wegdoen? Ze lust in zijn leven. Ja, dat is heel verstandig. Afstoten wat je niet meer aan kunt. Ja, dat heel, is heel clever, vind ik. loop door. Loop door. Ja. Zo. De, de pap. Schat. Hoe gaat het? Thee, tee. thee. Nou, uh, Reus, huh? uh, Jongens, alsjeblieft, hè, alsjeblieft, laten we één ding afspreken. Praat niet over vader alsof hij er niet bij is. Dus, als je iets niet begrijpt, vraag het hem in godsnaam zelf. Ja, mam, hmm. ik dacht, u begrijpt misschien meteen wat u bedoelt. Nee, hij bedoelt zeker geen thee, want we hebben net koffie gedronken. Ah, nou maar, schat, niks forceren. Hé, hey, kijk eens, ouwe Reus, wat uh, hebben we hebben meegenomen, hè? Huh? Een verrassing. Kan hij het zelf openmaken? Ja, natuurlijk kan hij het zelf openmaken. Maar ik zeg het nog een keer, vraag het hem zelf, Pap, je ziet er fijn uit. Dat scheef is helemaal weg. Hoe is het met de bloeddruk? Peren, peren. Wat dat peren? Ik bedoelt pruimenkrenten. Die uitdrukking die ken je niet, maar Dat kan je ook niet weten. Nee, dat kon ik niet weten. Ik weet toch alles. Pruimenkrenten, dat wil zeggen, het gaat wel. Even helpen met het papier. Wat een bloemen, hè? Prachtig. Heeft wat die allemaal gehad? Dat is toch leuk, thuis komen zo. Ah, kijk eens even. Kijk, kijk, kijk, kijk. Nou. Nou, ja, nee, dat is geen radio. Een recorder. om te oefenen. Kan je jezelf terughoren. Hier, er zit een bandje in. Waarom hebben jullie nou zoiets gekocht? Ik bedoel, vind je dat fijn fijngevoelig? Ah, dat zijn verdomme belangrijke oefeningen. Ik heb een klant, dokter Adler, een hele knappe man. Die zegt oefenen, oefenen, oefenen. Dat is de truc om weer een beetje normaal terug te komen. Ja, nou, heb ik het opgenomen. Even kijken. Waarom hebben jullie nog zoiets gekocht? Ik bedoel, vind je dat nog fijn gevoelig? Maar dat zijn verdomd belangrijke oefeningen. Ik heb... Nou, zie je nou wel? Hier, kijk, Pa, deze knop is voor opname. Papa is er blij mee. Daar. Uh -huh. uh, zal, zal ik het hier neerzetten, Simon? Laten we maar even de werking van het apparaat uitleggen. Ja. Ik heb het allereenvoudigste uitgezocht: Japaner. Kijk nou even, Pa. Hier, deze knop is voor opname. Deze is vooruit. Dit is versneld voor- en achteruit. En hier opzij geluid. Hier zitten de batterijtjes. Ja, ja. Hierachter. Maar ik kan uiteraard ook op elektra. Nou, zie je wel. Aanmaakhout. Wat <laughs> Mag dat wel betekenen, maar? Aanmaakhout. Wat bedoel je, lieverd? Aanmaakhout. Aanmaakhout. Sommige woorden kun je heel makkelijk zeggen, pap. Maar is het goed dat we dat hebben gekocht? Zoals Bart zegt, om te oefenen? Ja. Ja? Nou, schud dan met je hoofd. Ja of nee? Zeg het dan alsjeblieft, pap. Uh, willen jullie koffie? Ja, maar. En uh, doe mij een dingetje erbij. Ik moet even kijken of ik dat wel heb, jouw dingetjes. Nou, het hoeft niet Frans te zijn. Het mag ook gewoon fieu zijn. Maar ik ben er wel aan toe. God, wat een rode rit. Druk, druk, druk. En de zaak ook druk, druk, druk. <laughs> we verkopen lekker, hè, ouwe reus. We oh, gaan Weet u nou wat pap bedoelt? Uh, nee. Nou, is ook handig als u op de tuin bent. Dan kunt u hem gewoon in uw zak steken. Af en toe even oefenen. Wat een Volks Volkstuin. Weg. Weg. O oh, ja, dat, uh, dat, dat zei maar, ja. Dat is een prima idee. Kan je altijd later nog zeggen, we nemen een caravan. Maar ik ben er ook nog. Het is onze tuin. Tuurlijk, maar hij deed het werk toch. Hij zoude daar rond met die kruiwagen... zakken aarde, zakken mest. Ja, dat kan allemaal niet meer. We moeten realistisch blijven. Ik ga de koffie even inschenken. Ik, eh, ik help je wel even. Wat is die narg? Zo heb ik hem nog niet meegemaakt. Hoe konden jullie dat nou doen... Dat ding natuurlijk, een cassette recorder, dat hij zijn eigen gebrabbel kan horen. Mama, lief het. Bart heeft echt met die dokter ja. gesproken en die dokter zegt... Je maar, weet hoe je vader is. Dat doet hij niet. Als jullie weg zijn, dan gaat dat ding de kast in en dat komt er nooit meer uit. Dat is dan knap stom. Met zo'n cassette recorder leer je weer praten, man. Het zit hier, kind. Hier, in zijn hoofd. Daar moet het op een rijtje komen. Dat is allemaal door elkaar gehusteld. Wat is er nou lieverd? Vanmorgen, vanmorgen, ik kan er bijna niet tegen. Vanmorgen toen kwam ik de slaapkamer binnen, en toen probeerde hij zijn sok over zijn hoofd te trekken. Zijn sok? Jij ja, weet dat een sok aan zijn lichaam hoort, maar hij is vergeten waar. Waar je je dat niet verteld dan? Van dat soort dingen. Ik oh, beden die echt die sok over zijn hoofd te doen? Hij heeft toch altijd dat petje op in de tuin. Daar komt het door. Ja, maar mam... Ja, sorry hoor dat, dat ik het zeg, maar... Dat, dat is dan toch een, een soort van vreemde gekte, zou ik maar zeggen. Ach, natuurlijk niet. Het komt allemaal omdat hij niet logisch kan denken, de schat. Hij kan er maar niet opkomen wat hij met die sok moet doen. En hij is woest, woest als ik hem wil helpen. Nou ja, zoals met die sok, hè. Maar ik doe het toch... Wat afschuwelijk voor jou. Nee, nee, voor hem. Voor hem is het erg. Het is net dat hij zich doodschaamt. Want hij realiseert zich natuurlijk hoe die zit te knoeien. En dan komen jullie uitgerekend daar met een cassette recorder. Ja, maar lieve, dat is toch goed bedoeld van Bart? Nou, laten we maar naar binnen gaan. dingetje. Ja. Zou je dat nou wat doen? Je moet straks nog terug. Eén glaasje is toegestaan. Jazeker, schat. Ik laat tegenwoordig alles aflogen. Alles. Daar zijn ze gek op. Daar heb ik een oud baasje voor, dankjewel. Oude Timmerman, die doet toch andere klussen voor me. Maar kost me een grijpstuif? Glaswerk, dat gaat ook uit, Stie. Nou, het, is het gaat jullie goed. Nou, veel te druk. Bart moet maandag weer naar Schotland. We hebben daar nog iemand die voor ons inkoopt. Die man kent Bartse smaak. Als ik nou terug ben, dan kom ik jullie eens ophalen. Want ik wil wel dat jullie gauw zien waar we zitten. Nou. Ik zou zeggen, proost, mensen. Op de goede afloop. Hè? Ja, we blijven optimist. <lacht> ja, ja, toch? Hebben ze ook iets gezegd over het autorijden, pak? Apenkool. Apenkool. Apenkool. Je moet het gewoon allemaal ruimer zien. Apenkool. Ja, sorry, oude Reus, dat gaat me boven mijn pet. Die dokter die ik sprak, die zei er... ...staat een paar jaar voor en dan is het nog uh, de vraag of... Koffie goed, is hij niet te sterk? Want anders doe ik een beetje water bij, hoor. En hoe gaat het op het scheren? Ik heb een uh, apparaat gekocht, kijk. Kijk eens, mooi, hè? Nou... Ja, het wordt alleen niet helemaal glad, maar... Hoe heb je dat nou gedaan, ma? Maar... Hoe bedoel je? bedoel bedoelt... Wij kunnen toch alles veel goedkoper voor je inkopen? Via, via? Ja, dacht je nou echt dat ik jullie voor elk dingetje ga van? Elk vallen? dingetje, elk dingetje. Noem je zo'n scheerapparaat, elk dingetje. Dat is er nog een paar honderd gulden. Ja. Gaat natuurlijk niks boven nat scheren. Ik vind het ook frisser. Nat scheren. Ja. Maar ja... Dat kan pap natuurlijk niet meer... Met, met dat scheermes. is jammer, hè? Ouwe. Ouwe, ouwe, ouwe. Wie oude? God. ouwe, god. ouwe hoor. Ouwe hoer? Ja. Ouwe hoer. Ouwe. Oude. hoor. Ik? Nou. Oh. Zo. Dus eh. Uh, de zaak gaat lekker. Waarom ja, hebben jullie Bartje nou eigenlijk niet meegenomen? Je weet hoe gek we op hem zijn. Uh, hij had iets van school. Een of ander werkstuk waar ze samen achteraan moesten. Ze doen daar veel hoor in de Rotterdammers. Een goede aanpak is heel wat anders dan in Amsterdam. Ja, ja, leukere mensen ook, die Rotterdammers. Geinige klantjes, leuk voor betalen, niet pingelen. Ik <laughs> heb jullie wel eens verteld dat, dat ik zo'n trottebol in een harenbroek langs kreeg Die gewoon stond af te dingen. Ja, dat was over de centuurbaan. Ik zeg, eh, dame, dame, zeg ik. Ik zal u even uitlaten op de schoenen. <laughs> nee, dat is veel leuker publiek. Rotterdam. Veel Duitsers ook, vlot. Ook vlot van kopen. Wordt ook veel minder gestolen als in Amsterdam. Nou, ik hoor het dan? Jullie zijn al helemaal... Uh... Uh, nou, hoe heet dat nou weer? Uh, zie je wel, ieder mens heeft het wel eens. Uh, hè, hoe heet dat nou? Dat je niet op een woord kan komen. Uh, ja, daar komt het, geacclimatiseerd. Ik neem een sigaretje. Ja, tuurlijk zegt ze staan ervoor. Ze bedoelen het toch goed En nou is hij vast een stuk Vind je dat leuk? Ja Nee, nee, hij weet niet dat ik hier ben Ik heb gezegd dat ik eventjes naar de tuin fietsen. Alles goed met u? Met mij? Hoezo? Zie ik er niet goed uit soms u maakt zo'n gespannen indruk. Probeert u wat afstand te nemen? Mag u me vertellen hoe... sinds mijn man in het ziekenhuis is er geen land met hem te bezeilen. En hij schaamt zich er zo voor, dokter. Hij geneert zich dood voor die toestand. Ik ken hem toch. Binnenkort krijgt u een brief van het afasiecentrum... Daarna bekijken wij of die aanwerking komt voor dagbehandeling. Daar kan hij ergo en fysiotherapie krijgen en vooral gaan logopedisten hem weer helpen met zijn taal. Hij krijgt daar oefeningen van alles. Maar uh, dokter, uh, hij hoeft daar toch niet uh, lullige, nou ja, ik, ik bedoel, uh, kinderachtige dingen te doen, hè? Ik begrijp dat het goed bedoeld is, maar nee, ik denk niet dat hem dat helpt. Dat ja, is maar wat u kinderachtig noemt. Kijk, ze gaan daar allerlei spierversterkende oefeningen met hem doen. Uh -huh. Uw man heeft fysiotherapie nodig. Maar, vooral, we moeten ervoor zorgen dat u weer wat gaat praten. Ja. De ouder wordt hij zeker nooit meer. Hè. Weet u? Weet u dat ik nog een bandje heb? Een bandje van de eerste verjaardag van onze kleinzoon. Toen woonde mijn dochter nog in Amsterdam. Dat hebben we toen opgenomen. En daar luister ik naar. Vindt u het gek? Nee, hoor. Ik vind niet zo gauw iets gek. U wordt van de ene dag op de andere geconfronteerd met een ziekte waarvan u nog nooit heeft gehoord. Uw leven verandert daardoor ook. U bent ook ziek. Ik ben ook ziek. Ja, natuurlijk. U voelt zich schuldig, u voelt zich. Machteloos. Hm? Dat is het woord. Ik loop de hele dag te janken. En ik weet hoe erg hij het vindt. Maar, nou ja, hij, hij hielp me met de tafeldekken. En toen had hij het alsnog over kolenzakken. Kolenzakken. Weet u wat hij bedoelde? Servetjes. Kolenzakken. Nou ja, van die dingen. Ja. U en ik hebben makkelijk praten. Ja. De hele dag ben ik aan het raden. Met maar lachen, lachen, lachen. Daar ben ik er heel moe van, worden, dokter. Aan het raden. Hoe komt hij nou bijvoorbeeld aan dat kolenzakken? Um, in zijn hersenen is een aantal begrippen, uitdrukkingen, woorden van vroeger opgeslagen. En onze hersenen zijn de meest fantastische computers die er bestaan. Alles, alles wat wij ooit meemaakten ligt daar opgeslagen. Ligt uh, te slapen als het ware. Nou oh, en soms schieten je dingen te binnen. Weet u dat ik het fijn vind om zo eens gewoon met u te praten dokter? He, heeft u nog even tijd voor me? Ja want ik weet hoe druk u het heeft. Ik maak tijd voor u mevrouw Leijnaar. Ik schrijf even een recept voor u uit. Gewoon wat pilletjes die u een beetje ontspannen. Ja, dat komt heel simpel omdat ik de hele dag denk dat ik tekort schiet. Mm -hmm. hè? Dat ik niet raad wat hij zegt. Ik zei, schat, ga nou eventjes voor de kast staan en wijs aan wat je hebben wil. Dat zijn geen kolenzakken. Je bedoelt wat anders. Nou, hij gaat voor die kast staan. En... En hij wist het niet meer. En weet u, dokter, vroeger. Ik. Uh... Nou ja, ik bedoel. Hij raakte me vroeger nogal veel aan, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Gewoon. drukte hij me eventjes tegen zich aan. of. bevrijde een beetje, gewoon. <laughs> Hoe mij nou als maar gewoon zeggen. Oh. Ik snak naar. een beetje. Nou ja. Dat hij me is pakt, hè? gewoon, dus een beetje lief voor me is. Hij is zo gesloten, alsof hij een ander is geworden. Ik denk ook dat uw man een ander is geworden door de afasie. Ja, dat dacht ik ook al. Hij moet zo enorm veel verwerken en dat kost tijd. U moet uw man een beetje tijd gunnen. En dan wil hij ook niet meer naar de tuin. Niks wil hij. Niks, niks. Alsof hij mensenschuw is geworden. Hij wil niemand meer over de vloer. Begrijpt u? Wat denkt u dat dat zo blijft? Ja, ik ben natuurlijk geen specialist op dit gebied, maar... Ik herken de verschijnselen. En aan de andere kant merk ik ook dat de mensen mijn man eng vinden. Een collega van de rijschool, die zei tegen mij dat hij altijd klaar zou staan voor mij... Hè, om me te helpen, ja, met van die slaapkamer ogen. Maar tegen mijn man heeft hij praktisch niks gezegd. Binnen vijf minuten was hij alweer vertrokken. Het is ook een beetje eng. Vindt u? Niet voor u, niet voor mij, maar... mensen moeten toch aantrekkelijk zijn, moeten toch een leuke babbel hebben... Kijkt u wel eens naar de Ja, Natuurlijk. Het ah, ziet er allemaal prachtig, zonnig, leuk uit. Oud is eng. Ziek is ook eng. En wat uw man heeft. Is helemaal eng. Ja. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Ja. Oh, hier is uw recept. Gaan nou we even bij de apotheek langs. Hè? Geen valium. Nee, nee, absoluut niet. Dag, mevrouw Leijnaar. Maar de. Mevrouw Sprenger. Uh, dit is meneer uh, Leijenaar. Uh, uh, uh, Erg. Yeah. Ja. Meneer de Munk. Ja. Meneer de Munk. Uh, dit is meneer Leijenaar. Yeah. Ja. Kloppend. Uh, Joris. Uh, prima. prima. Uh, meneer Leijenaar. Gaat u daar zitten? Best. We gaan wat... Oefeningen en spelletjes doen. Misschien denkt u uh, wat kinderachtig. Maar we maken het u eerst zo makkelijk mogelijk. En daarna doen we het steeds moeilijker. Goud. Goed, meneer Leijna. Ja, goud. Goud is uw, uw ring, uw trouwring. Maar u vindt het goed dat we samen wat oefeningen doen? Eh... Go go goed. goed? Ja, kost ja. -kal ja. ja. kalterij in kebben en droogstelling. Kom aan. Nee, meneer de Munk. Weer veel te vlug. In kebben en droogstelling, stelling goed? Alleen het laatste woord. Ja. Zegt u dat nog eens? Ge ja, meneer Leijenaar deed het al voor. Ja, erg. Nou, erg. Goed. Goed. Zei ik al, al lang ja hoor. Prima. Goed. Prima. We gaan nu... Ik heb hier wat kleurketjes. Ja. Um, mevrouw Sprenger en meneer de Munk hebben dat alles gedaan. Dus meneer ja. Leijenaar mag het als eerste proberen. Ja. Hm? Uh, ik? Ja. Hoe heten ze, meneer Leijenaar? Um, uh, uh, uh, ik heb het al gezegd. Krijt Krijten! Ja, precies. Mevrouw Sprenger zegt het al. Krijtjes. Kleur. Krijtjes. Dat is een heel moeilijk woord, hoor, vind ik zelf. Kleur. Krijtjes. Uh, kind. Klein. Eh. Uh, uh, klein. Kind. Uh, uw. Uh, uw kleinkind speelt met krijtjes? Nee, nee. Anders. Anders. Uh, meneer Leijenaar, zegt u mij eens na. Kleur. krijtjes. Ja. ja. Uh, kassen. Kas. Uh, ijssen. U, u bent er bijna? Krijten. Ja. Kleurkrijtjes. Ja. Kleur. krijtjes. Nee. Dit kan niet. Dat kan niet. Goed. Welke kleur? <coughs> Is dit. Uh, kleur. Ja, de krijtjes uh. hebben verschillende kleuren. Ja. En dan vraag ik aan u, ja. welke kleur heeft het krijtje dat ik nu omhoog haal? Ja. Persen. Ja, vast. Persen. Wit. Nee, nee, nee. Mevrouw Sprenger, we zouden niet voorzeggen. Be wit. Ja. Wit. Uh, uh, nee, nee, niet. Nee, nee, Goed, goed mevrouw Sprenger, dit was dus wit. Maar, welke kleur is dit? Erg. Nou. Rood. Rood? Ja, zeker weten jullie. Ja, prima. Ja, prima, prima, hè? Rood, prima, mevrouw Sprenger. Prima. Uh, meneer de Munk, u mag het ook opschrijven, hoor. Ja. Uh, welke kleur kleur is dit. Schrijf het maar op. Ja. qua op. En de vertoort. In draaitopbozen. Heeft u het dan? Een ding Heeft u het, meneer de Munch? Mag ik even bloknoot zien? <coughs> Gijs. Een nee. ja. Geel. Meneer de Munk, geel. Ja, u wist het, hè? Geel. Ja. Goed, goed. Ja. Een andere vraag, meneer Leijenaar. Ja. Welke kleur heeft gras? Ja. Ja. Um, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, oh, zeg maar. <laughs> Gras, ja. Ja, Ja. gras. Meneer Leijenaar heeft een volkstuin met een huisje. Echt? Weg, gaat weg. Meneer Leijenaar, welke kleur heeft het gras... ...van uw volkstuin. Bekend? Ja. ja. Uh, uh, verdomme. Godverdomme. Mevrouw Sprenger, u? Bekend? Ja. Groen. Wist. Wist zeker. Eh? Groen. Ja. Nou, groen. Ja. <laughs> Juist. En meneer de Munk. Ja. Als u naar boven kijkt... Ja. ...naar de hemel... En het is goed weer. Wat ziet u dan? Ja. Welke kleur heeft de lucht dan, meneer de Munk? Door en door. Door en houdt. De kleur. Prima. Meneer de Munk, ja. Prima. Schrijf u het maar op. Welke kleur? Korengeppel. Mag ik even bloknoot zien? Prima, prima. Dat is blauw. De hemel is blauw. Ja. Uitstekend, uitstekend. Goed, we doen nog één oefening. Ik heb hier een... Zegt u het maar, mevrouw Sprenger. Bekend? Ja. Tandenborstel. Nee, het is geen tandenborstel. Ik heb hier een... Meneer Leijenaar, ja. wilt u het zeggen? Ja, eh... Uh... U heeft hem vast wel eens gebruikt. I I, ja, eh... Ja? Kworrel? Bijna, bijna. Een, een kwast, meneer Leijenaar. En nu dit. Dit is een kopje. Ik roer met een. Ja, ja, ja. Ik? Ja? hoe heet dat ding waar ik mee roer? Bekend. Uh... Ik, ik roer met een. Bekend. Uh, uh, komt. Voor. Uh, Voor. Voor. Voor. Voor. Nee, Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. Voor. maar een juist. Lepel. Prima, precies, meneer Leijna. Een lepel, uitstekend. Of een lepeltje. Roer. Le Roer. Ja. Lepel. Ja. Prima. Nou, zullen we even stoppen, mensen? Ja. Meneer de Munk, eventjes wachten met roken. Meneer Leijna is het een beetje meegevallen. Eh, uh, uh, uh, gaat, gaat. Vond. Nou, dan komt u donderdag terug. Ook weer in dit groepje. En dat houden we dan zo. Ja. Hoe gaat u naar huis, meneer Leijenaar? Wordt u afgehaald? Mm, uh, nee, uh, zelf. Met zelf. een taxi? Zelf. Ja. Ja, ja. zelf. Ja, maar ja. met een taxi. Nee, uh, bus. Taxi. Ik. Nee. Kan u mee? Kopje koffie, ik. Uh, wie? wie? Uh, Mij? Uh, ik? Koffie? Koffie? Ja? Doen? Erger? Ik? Uh, auto? Ik? Ja? Ja. Auto? Jouw auto? Nee, uh, gere ge gereden. Laat u het papiertje even zien, mevrouw. Met uw adres. Ja. Papiertje. Erg Heb u geen papiertje? Ja. Nee. Nooit. Waar woont u dan, mevrouwtje? Uh, waar gaan we heen? Erg, hè? Ja, erg, maar waar woont u dan? Papier gehad. Ja, erg. Nou, zo komen we er nooit. Uh, uh, Simon, leid je naar... Dat is je naam, vader. Nou, je adres. Nee, mijn huis. Mijn... Eh, wacht maar even. Centrale, centrale hier. 264. Ja, hoe eh, eens even, meidje. 264, ik ben je meidje niet. Ah, zo geinig. Ik heb hier twee klantjes die niet weten waar ze heen moeten. Nou, al dronken. Nee, ik heb ze opgepikt bij het Lucas... Afazen, afazen, afazen. Uh, wacht even, hij, hij komt erop. Afazen. Ja. ja, daar kan ik geen brood van maken, vader. Misschien komen ze bij het afaziecentrum. Ik bel wel even, hoe heeten ze? Uh, hoe heet u? Ik, mevrouw Sprenger. Mevrouwtje Sprenger. Momentje, ik vraag het na. Ja, een mooie boel. Waarom hebben jullie dan niks bij je waar je adres op staat? Rijdbewijzen, girokaartjes. Ja. Wat, Kom ja. op. Ja, dat helpt niks, vloeken. Wat, wat, Erg, hè? Ik heb het. De Ruiterplein nummertje 12. Het zijn twee klantjes van het Avanci-centrum. Ja. De Ruiterplein nummertje 12. Bedankt, hè. Stuk. Nou, dan gaan we direct rechtsaf. Zo... Nou, draai je, Ida. Hm? Ja, jouw vrouw. Erg. Uh, hoe heet? Uh, draai je, Be Be bellen, ja, bellen. Telefoon, nu, Ida. Buiten, man. Jij vloekte. Jou praten goed. Nee, nee, nee, nee. Ik heet Mirjam. Ik heet Mirjam, ja. En u? Ik, eh uh, Leijenaar. Gaat goed. Hier. Draaien? Uh, nee, uh, ja. um, uh, praten. Jij. Ik. Draaien? Telefoon. Staat hier. Drinken? Wil jij drinken, Simon? Oh. Jij? Prima. Ja, prima. Thuis praat ik veel beter. Hoor, thuis, hier... Waar ben je? Ik heb het agressiecentrum gebeld, omdat je om vier uur klaar zou zijn. Waar ben je, Simon? Uh, ja, uh, wacht, de taxi. Juist, ik. Je, je, je hebt een taxi genomen, Simon. Maar waar ben je nou? Zal ik naar je toe komen? Een uh, moment, uh, Spuigen. Kan ik zeggen? Wie, wie is er bij, je, Simon? Zal ik komen? Is alles goed? Ja, Spuigen. Uh, nee, UiGeruisd. UiGeruisd. Nee, Ongerust, ja. niet? Nee, oh, ik, ik hoef niet ongerust te zijn. Zeg, zeg me maar waar je bent. Vrouw van hm? Ziekhand. Ook iemand van de afasiecentrum, ja? En daar ben je nu? Je bent bij die mevrouw, hè? En, en kom je dan naar huis? Neem je een taxi, Simon? Buis? De bus. Je neemt de bus, goed liever. Blijf je niet te lang weg dan? Uitgerust? Ongerust? Erg? Ongerust, ja. Nee, nee, nee. Nee, ik ben niet langer ongerust. Omdat je me hebt opgebeld. Tijd. Duit. duit. Ja. Ja, tijd. Duit. Het <laughs> <Duit. laughs> is... Dag. Uh, Dranken drink, Simon? Dranken drink? Of thee koffie? Uh, uh, juist. Goed. Door, uh, door, door, door, door, door Borreltje. Juist. De dokter zegt... Eén borreltje. Uh, jij? Ja. Samen. Kroos. Ja, kroos. Kroos. Lekker. Lekker. Hier. Foto. Huh? George. Mijn sors. Ook. Sors. Zoon. Onze zoon. In Zweden. Ja, ja. Erg. Werker als een... Uh, olie. Beneden. Ja, beneden. Olie. Uitgrond, ja. Uitgrond. haalt... Olie. Uit Grond. Ach, oh, <laughs> ja. Goed. Hoei. Goed, <laughs> goed, ja. Eh, erg, sorris. Oh, erg. En en je, eh. Um, uh, man, jouw. Uh, uh, jouw jou man. Weg. Met zuster. Weg. Uh, uh, wacht. Uh, ja, uh, van, eh. Uh, uh, Doren van, van, van, de. Uh, Doren, uh, nee. De dokter. Wiegwagen. Ziekhand. Ziek, ziekhand. Ziekenhuis? Nee. Niet uit het ziekenhuis. Geen zuster uit het ziekenhuis. Mijn. eigen Geen man. Pak. Is hier voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor Timon... ...rozen... ...tuin? Nee... ...hebben... ...ik heb... ...geen tuin. Ja, tuin, huisje. Tuin, weg. Uh, uh. nee. Rotten. Mooie rotten. Rozen... Ze is jonger dan ik. En uh, is ze net zo erg als papa? Nee. Nee, ze praat een stuk beter. Ze zit al een jaar op het centrum. Die lachen wat af samen. En ze gaan heel aardig met elkaar om. En ga jij nou af en toe ook daarin? Oh, ik haal hem een enkele keer af. Maar hij wil het liefst helemaal zelfstandig proberen uit en thuis te komen. Want dat ziet hij als een soort prestatie. Dat is het natuurlijk ook. Mm -hmm. Waarom zijn jullie al die tijd niet meer geweest? Waarom zijn jullie nog niet een keer in Rotterdam geweest? Ja, ja. want hoe komt er aan je waar toch? Je vader wint zich er zo over op. Hij zegt... Ja, dat zeg jij dus, maar... Papa zegt niks. Papa zegt het wel. In zijn woorden, op zijn manier. Je zegt toch wel eens, ik heb een half woord genoeg? Jij, jij bedelde vroeger om een kukkertje kaken. En niemand, niemand, behalve ik, wist dat je een druppeltje water bedoelde. Oh ja, zei ik dat? Kukkertje kaken, ja. <laughs> druppeltje water. Nou, schat, we hebben het alle twee zo hartstikke druk. We zijn wel als zaterdag het laatste klantverdwenen is. Oh, zondag is uitslapen. Beetje doen, je kent Bart. Dan doe ik ook nog eens een keer de boekhouding. Oh, waarom doen je, je jezelf dat dan aan? Je werkt je gewoon naar een maagzuur of een hartkwalt. Hé, hey, gadverduin, mam. Weet je niks leukers? We gaan straks wel naar de wintersport. Hm. Twee weken. Gaat het nog door van die tuin? Nee. We houden hem. Jawel, maar... Uh, nou... We zijn er niet meer geweest... Uh, sinds papa het ziekenhuis is. Ja, ik ben er wel een paar keer alleen heen geweest. Dat wel, ja. Moet je luisteren, mam. Die relatie van ons zes is een hele goede klant, hoor. Via hem gaan we dus ook naar de wintersport. En die man heeft een reisbureau, dus. Nou, wat heeft het met onze tuin te maken? Nou, kijk. Jan Heijnen, die zegt dat papa gewoon een hele goede kuur moet doen. En als hij thuis komt, is hij overal vanaf. Ja, nee, even serieus, mam... Hij kan voor papa een compleet verzorgde kuurreis in orde maken naar Baden-Baden. de -Baden. lekker hem, van het. Baden-Baden? Ja, dat is een fantastisch wordt, zegt Jan Heijn. Die zit er even uit. Kijk, helemaal de oude wordt papa nooit meer. Dat heb je zelf gezegd. En ik dan. Ga jij toch mee? Baden-Baden. Waar -baden. zit de dokter ervan, denk je? Ja, want we doen niks zonder de dokter, hoor. En ik bedoel, hoe moet het dan met het AFACI-centrum? Hij zit er middenin in een behandeling. Dat zijn allemaal zoethoudertjes, mam. Dat is een soort sociale werkplaats. Hoe weet dat nou? Ik ken die instituten toch? Dan laten ze die mensen mannen vlechten. Mensen die niet helemaal goed zijn, maar spaken Maar leven. je vader is wel goed bij zijn hoofd. Wat krijgen we nou? Maar denk jij nou echt, mam, dat dat helpt daar? Ik bedoel, is het niet veel meer... Dat ze onderdak zijn. Oh, ze doen daar toch allerlei oefeningen met die mensen. Om bepaalde vaardigheden terug te krijgen. Dat bedoel ik nou, hè. Je bent er nooit geweest en je hebt... Praatje, praatjes heb je... Ik, ik ga ervan van ja, lieve, Ik bedoel het alleen maar... Ja, we willen jullie toch helpen? Iedereen, iedereen, iedereen de... laat hem stikken. Iedereen. Komt niemand meer. Ja, ja, mevrouw van der Zalm, die belt af en toe nog wel eens ook. Maar verder. Ze hebben het allemaal laten aanweten. Hij is eng. Niemand zien we, niemand. De rijschool niet, mensen van de volkstuin niet, de buurtjes niet. Hoe vaak, hoe vaak kwamen ze vroeger niet even koffie drinken? Gewoon even buurten. Niemand zien we me meer. Papa is besmet, denken ze. <lacht> ik weet het Ik weet het niet goed raad mee. <lacht> weet je nog die keer in het ziekenhuis dat ik gewoon van de zenuwen ben gaan zitten giechelen? <lacht> ik denk dat dat het is, we het. Piet Heijn, Piet Heijn, zijn naam was klein. Ja, zijn daden waren groot, zijn daden waren groot. Uh, ja, ja. woon het, de zilveren Ja, ja. heel ja, ja. Meneer Leijenaar, ziet u wel hoe het gaat? Ja, ja, duidelijk. Erg goed, Simon. En meneer de Munk, wilt u niet wat zingen? Uh, Berdinger? Dinger? Ja, ja een, een liedje van vroeger. Oud oudschool liedje of iets dat u met Sinterklaas zo'n hmm. kaboentje. Uh. Even wachten, eerst meneer de Munk. Uh, Zou is uh, gefrosmadeerd. Ge gefrosmadeerd, zeker. Nee, prima, nee. Goed. Nou, dan gaan we nu wat geluiden laten horen. Het is een heel moeilijke oefening, ja, hoor. Ja, En één van u moet dan steeds ja. zeggen welk geluid ik laat horen. Ja, is dat duidelijk? Ja. ja. Goed. Nou, dan zet ik nu ja. de bandrecorder aan. En wat horen we nu? Ja. Iets ja, dat iedereen uh... wel thuis heeft, hè? Ja? Mevrouw Sprenger, we horen een. tik-tak? Ja, dat is goed. Maar hoe heet zo'n ding? Een. klok. Prima. Prima, dat is een klok. Ja, dat is goed. Mist u het ook, meneer Leijnen? Nee, niet. En u, meneer de Meul? Ja. Goed, nou, ander geluid. Um, we zijn nu buiten, we lopen op straat, en plotseling horen we dit geluid. Ja. Dat is een auto en die gaat naar het ja. ziekenhuis. Ja. Hoe heet zo'n auto, ja. meneer de Munk? Ja. Ja, zegt u het maar. Ja. Kadam. Nee, nee, ja. maar het is ook een heel moeilijk woord. Een ja. ambu... Een meneer Leijenaar, weet u het? ja, ehm um, uh, ja, um, uh... Een wiegwagen. Een ambulance. Dat is heel moeilijk, hè? Ja. Ja. Beetje te moeilijk. Ja. ja. Erg. Nou, zeer moeilijk hoor. Ja, nou. Luister, we zijn nog steeds buiten en we horen vogels. Moet je goed luisteren. Om welke vogels gaat het nou? Ja. Meneer Leijna? Ja. Um, uh, tuin. Uh, tuin. Brood. Ja, Brood. Ja, u gaf ze brood. brood. Dat is heel goed. En hoe heette die vogels uh, nou, meneer Leijna? Ja. Ehm um, vol. Vo... Voor... Voor... Oh, oh, Voor... Voor... Vo, vo, vo. Nee, begin met een m. M. Mee begin met een m. m. Mee. Merels. Nee. Nee, <laughs> geen merels, want die zingen. Hè? <laughs> ja, nee. Nee, maar. Luister, het zijn meeuwen. Uh -huh. Zegt u het eens, meneer Leijna, Meeuwen. Kijk maar naar mijn mond. Eh. Me Me mee... Mee... Mee... geen r, maar een w. w mee... W mee... Mee... Heel goed, heel goed. Nou, gaan we verder. Nou, iets heel moeilijks. U moet raden welk muziekinstrument ik laat horen. Meneer de Munk, let u goed op, want... U bent als eerste aan de beurt, hè? Uitstorend, uitstorend. Uitstekend. Ja. Erg. ja. Luister, we, we krijgen nu een stukje muziek wat we vaak in de kerk horen. Niet kerk. U komt nooit in de kerk? Erg. Maakt niks uit. Want iedereen heeft dit geluid wel eens gehoord. Mm -hmm. Meneer de Mulk. Ja. Ja. Korten. Ja. U bent. U bent warm, meneer de Munk. Heel warm, maar. Die kaderaf halen. Orpen. Ja? Nou, niet. Pu, opmerken. Heel goed, meneer de Munk. Heel goed, een orgo. Oh, ja. Uitstekend. Nou, zo'n nou heer Leijen hebben we aan de beurt. Het is dus niet heel uh, moeilijk, hoor. Ja, ja, ja, Ja. Ja. Nou? Welk instrument hoort u? Eh, ja. Mooi. To, toeter, toeter. Ja, dat is een toeter, maar er is een ander woord voor. Geen trompet, maar een sa. Ja, sa, sa, sa, sa, sa, sa. Beetje te moeilijk, dat u nog even na. Weet u het, mevrouw Springer? Nee, eerlijk niet. <tie> Meneer de Monk, schrijft u het op als u het wil. Ja, wilt? Sa, ja. Het zit hier. Ja, en het wil er niet sa, uitkomen, hè. Het is een saxofoon. Saxofoon. Ja, ja. Nou, nou mevrouw Sprenger, ja. luister. Piano. E. Ja, een ah. piano. <tie> e, ja, nou. Ja, no, ja, is het erover, meneer Leijenaar. Helemaal, ja, helemaal, hele groen. Dag meneer Leijenaar, alles goed? Ja, hè. Mag ik uw briefje? Nee, wachten, eh, uh, wachten, eh, uh, brood een bruin. Een bruin. Nee, heel? Ja. Grof, hè? Ja, u nee. heeft het altijd grof. En gesneden. Prima. Zo. Anders nog iets? Ja. Twee. Uh, wachten. Uh, iets bij de koffie? Uh, uh, rondo's, uh, gevulde koeken, puddingbroodjes, kano's. Ze wacht, wachten uh, zo. Zo. Uh, ja hoor. Doet u maar rustig aan meneer Leijenaar. We hebben alle tijd. Uh, korenkop, ja. K korenkoppen. Twee korenkoppen? Juist ja. Mogen het ook moorkoppen zijn, meneer Leijenaar? Keurkoppen. Ik zei, ik zei koppen. Ja. En toen zei ik moorkoppen. Prima, prima. Zo. Nou, dat was het dus meneer Leijenaar. Wacht even, daar gaan we. dat is dan een heel groot. En moorkoppen. Nou, dat maakt samen keer. Alsjeblieft. Fijn hoor, dank u wel, meneer Leijnaert. gaat het zo mee? Dat is tuurlijk. Ach, wat een stakker, hè? Graag mm -hmm. is hoor. En voor zijn vrouw, hè? Ja, dan zegt u het maar, mevrouw. <laughs> banken, banken. Kop. Mooi, kop. Weet je wat ik zo fijn vind, schat? dat je de laatste weken zo, zo fantastisch vooruit gaat. Oh, je praat zo goed. En vergelijk het nou eens met, met toen je uit het ziekenhuis kwam. Ja. Ja. Merk je dat zelf nou niet? Ja, jawel. Maar je gaat daar toch zelf alweer alleen de straat... of je doet boodschappen. Hoe laat zou ik de wekker zetten? Gaat vannacht vastvriezen? Uh, kwart na dertig. Dat is niks, kwart na dertig. Ehm, uh, tuin, de de gaan tuin. Ja? Wil je? Wel. En jij? Ja, natuurlijk, schat. We maken het kacheltje aan. Neem het pinda's mee voor de vogels. Achter, achter. Wekker op acht uur zetten? Wat. Uh, wat zei je eerst? Kwart na dertig. En weet je, lieverd? Weet je dat ik elke dag hoopte. Nou begint hij over de tuin. Oh, dat was toch malligheid. Uh, kom hier, krijg je soms, schat. Mm. <tie> ben ik ben daar blij om. Morgen gaan we naar de tuin. Neem ik een thermosfles mee. Ja, want ik weet niet zeker of we nog butagas hebben, hoor. Th -ther thermosfles? Uh, ja, dat is zo'n fles. Nou, nee, het is geen fles. Dat uh, nou ja, is zo'n ding. Hoe heet het nou? Uh, ja, ja toch? Het is een fles. Ja, hoe moet ik dat nou omschrijven? Nou ja, uh, waar het heet in blijft, uh, waar de koffie heet in blijft. Uh, uh. En DSM. Ja, precies. En DSM. Toen je daar werkte, toen gaf ik jou een thermosfles mee. Omdat de koffie niet te drinken was. Ida. Twaalf jaar. Ja. ja. Dan hebben we een tijd niks meer van Gerda gehoord, hè? Zeker kwaad. De laatste keer kwam ze met die kuurreis. Baden, baden. Baden, baden. Ja, dat heb ik je niet eens verteld. Ze wilde je laten kuren in Baden-Baden. Zijn hele chique badplaats. Uh, of nee. nee. Uh, kuuroord. Nou, zie je nou wel. Ik kan soms ook helemaal niet op woorden komen. Ik ben ze kwijt. Welterusten, schat van me. Ja. Welterusten. Ja. Ik heb hem toch vaak genoeg aan. Niks, jiks, Jij gaat de pindas. Ik ga pindas ja. Ik, ik, ik, ik bedoel. Ja, natuurlijk. Ik ga de pindas op. Zo is dat. Zo. Domme. Kachel, kom, kom, kom. Wat is toch, uh wijfie vooral woord voor op, opschrijven. Van-tastisch jij. van fantastisch. Jij. Oh. Heb, heb je de toverhazelaar gezien? Oh, zeg het maar niet na, hoor, lieverd. Goed, oh, het is een struikelwoord. Fantastisch, jij. Wat krijgen we nou? hij je Ja, gekleid. Ik dacht anders. jij, jij. Fantastisch, jij. Wat ben je toch een liefde? Schrijf het op een stuk krant, malle. Waar had ik het nou over? Eh, Het. Tover... Toverha... Hazelaar. To-ver-Hazelaar. Je zegt het. Wat? Toverhazelaar. Je zegt het gewoon. Waarom niet? Kijk, ze zijn er nou al, de mezen. Pimpele mezen. zal straks wat brood, sorry. O, o, de wind is oosten. Gedraaid, ja. Komt sneeuw, uh, witte dinges. Wat praat je mooi, Simon? Zo goed als vandaag heb ik... Je... Dinges. Verdomme. Je bedoelt een witte... Een witte... Stil. Ik weet het. Ik weet het. Kijk, kijk. Dat zijn de kraaien. Misschien zijn het wel dezelfde van vorig jaar. Is. Een witte kerstmis. Ja. Een witte... Kerst mis. We vragen ze maar niet hè dit jaar. Nee. Wie? Gerda en Bart en Bartje. zijn achteruit was een spel in twee delen van Dick Walda. Simon Leijnaar werd gespeeld door Jan Borkus, Ida, zijn vrouw, door Henny Orry, hun dochter Gerda door Gerry Mantel en schoonzoon Bart door Huip Broos. De arts was Hans Karsenberg, de logopediste Willy Bril, mevrouw Sprenger werd gespeeld door Elisabeth Verslaafs, de munk door Hans Veerman, een taxichauffeur door Sees van Ooyen en een bakkersvrouw door Barbara Hofman. De regie had Ad Leppler.